Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je de weg op moet, want vooral in het zuiden van het land kan het behoorlijk glad zijn door sneeuw. Rijkswaterstaat heeft code geel afgekondigd en stuurt strooiwagens op pad. In de buurt van Rotterdam ligt er een grote ijsplaat op een snelweg. Daarom wordt een speciale wagen ingezet, de Firestorm. Die heeft een bijzonder foefje, vertelde Rijkswaterstaat toen ze er voor het eerst mee gingen rijden. In feite heb je hier een hele grote bak met water. Daar komen uh, calciumchloride korreltjes in. Dat mengt zich, dat vormt pekelwater van ongeveer 60-70 graden Celsius. Achterop zitten sproeibalken en onder druk de 5 bar spuiten we die warme pekelwater op de ijsplaat waardoor je meteen van bovenaf een dooiwerking hebt. Het is de eerste werkdag van Sigrid Kaag als speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Gaza. Ze gaat zich bezighouden met humanitaire hulp in Gaza. En dat is hard nodig, vertelt deze hulpverlener. Want mensen leven er in heel slechte omstandigheden en proberen van dag tot dag te overleven. Uh, bombardementen gaan door in alle delen van de Gazastrook. Uh, grondtroepen, Israëlische grondtroepen zijn aanwezig. Er is honger. Er sterven al dagelijks grote aantallen kinderen... door ondervoedingen en door alle mogelijke ziektes. Dus het is een verschrikkelijke situatie die ze zal aantrekken. Kaar ja, gaat de hulp die er al is aansturen... en gaat ook proberen om noodhulp sneller het gebied in te krijgen. En dan nog een leuke viral uit Groot-Brittannië. Een man stond daar elke dag voor een groot mysterie. Hij liet de werkbank in zijn schuurtje telkens achter als een puinzooi. Maar als hij de volgende ochtend wakker werd, was alles opgeruimd. Hij plaatste een web Webcam om de bol s'nachts in de gaten te houden. En wat blijkt, het is een muis. Die legt alle schroefjes en boutjes weer keurig in een bakje. Waarschijnlijk om nootjes te verbergen. Mocht je benieuwd zijn, BBC Nieuws heeft de video. En ik heb het weer. Een koud dagje vandaag met eerst nog wat wolken. Later breekt op veel plekken de zon door. De temperaturen die blijven rond het vriespunt. Maar door die koude wind voelt het nog een stuk frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Je hebt ook nog vijf minuten oponthoud op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor knooppunt Amstel. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Welkom my dear, dear friends. Let the party begin. Rainbow Radio Zandvoort. Them. For quiescence, rent for lessons. Optimaal. <laughs> Zie <The> FM. <muches>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 Volgens mij gaat uh, Jelmer beginnen. Uh, ja, lukt het om even... dat jullie een van jullie even begint? Want ik heb het nog niet helemaal voor me namelijk. Ah, ik moet hier nog even open hebben. Oh, nee, nee, heeft wat technische problemen. Dat kan wel, maar dan moet ik inderdaad... er ook even bij pakken. Uh, nou, Allereerst eventjes, dat... Uh, uh, dateert nog van, de vorige, uh, van dat vorige jaar. 12 december 2023... Uh, kwam er... Zeg maar, uh, in de landelijke... Uh, uh, media...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 dan gaan we in gesprek met Jacques, Jacques Zonne. zonne, zonne ja. de, eigenlijk zo'n beetje de voorvechter van, van het verbod daartegen. De en omreden. Ja. Precies, ja, zeker. Precies. Dan uh, hebben we vrolijk nieuws ook weer. Uh, er is een, een gay koppel dat uh, bij Times Square... bij het countdown naar zeg na 2024... Uh, uh, volop in de camera's stond. En, en, uh, en uitgezonden is in heel Amerika een gay koppel dat zoende...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 van iemand tot je kiest waar je geboren wordt.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 en uh, ja, daar was een programma en daar zou hij dus uh, ook optreden. En dat, uh, dat is dus uh, ja, uiteindelijk uh, geannuleerd. Ja. Dus niet het diner, maar, maar wij zijn optreden. Er is gekozen voor andere optredens. Ja, en, wat uh, lichtere uh, thematiek. Ja. Het zo maar ja, wat, ja. wat jij zegt, waarschijnlijk te dicht bij de waarheid. Ja. Uh, we hebben een uh, uh, eerste contact gehad met, uh, met Sam...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 Uh, in, in, in Rotterdam, in Rotterdam ja. inderdaad. Hij, en, komt uit hij komt uit Purmerend, volgens mij. Hij komt uit Purmerend, en daar ja, is hij uh, best wel een... een bekend, een, een, zeg maar, Ja, een BP'er, zo BP ja. zoals je ja, dat, ja. dat noemt. Een bekende Purmerender. Pur, Pur, Pur, Purmerender. Purmer, Purmer, Purmer, ja, Purmerender. Purmerender, denk ik. dat is het eind van de Purmer, om het zo maar te zeggen. De aanleiding was eigenlijk, zeg maar, dat hij sowieso heel erg betrokken bij wat er in de wereld speelt.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 Ja. En dat, uh, nou, dat zal ook uh, zeg maar een soort uitdaging worden. Een uh, strekking worden. Zeg van, uh, onder andere de Pride at the Beach. Ja. En Pride. Uh, Mooi. Ja. Dus daar gaan we aan werken. Binnenkort de eerste vergadering. Ja. We gaan er weer tegenaan. We gaan luisteren. Tenminste, als onze technicus er nog is. Want die is ineens verdwenen. Ja, nee, die, uh, die, die zit, die uh, zit achter, die achter de schermen. Ja. <laughs> ja. Hallo. Achter de schermen. Ik uh, was er kom je nog maar in. Het volgende nummer. Dat zou uh, moeten 20. zijn. Taylor Swift met 22. <laughs> It feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Uh-uh. Uh-uh. It feels like a perfect night for breakfast in midnight to fall in love with strangers. Uh-uh. Uh-uh.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 Dankjewel Jan Heelko. Graag gedaan, geniet.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 Uh, dat is nooit echt gelukt. Um... In 1979, neem, ja. neem de luisteraars en ons even mee. Wat, wat, hoe, hoe zag het politieke klimaat in Nederland er toen uit? Weet je, weet je wat voor een kabinet er toen was? Dat weet ik niet meer. He, nee. Dat. nee. Dat, uh, dat zal de Uil was helemaal... of van acht zijn geweest, denk ja. ik. Ja. Het was uh, heel veel ja, tijdens uh, conversietherapie. Dus er werd gewoon überhaupt niet over gesproken.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 Maar ja. daar speelt de ChristenUnie uh, geen, geen rol meer uh, in? Nee, om maar het zo ze met... hebben het dus wel vertraagd door, door die wetenschapstoets erin gegooid. Ja, ja. en die wetenschapstoets die moet ook daadwerkelijk zeg maar, uh, uh, erbij komen... om, om ja, het, het hele spul Klopt. nog vlot te trekken, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Ja. Uh, we uh, kunnen nou... er wel een beetje inschatten hoe we het in de Tweede Kamer gaan doen... Want we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 En ik heb toen wel wat uh, hulproepjes gedaan op, uh, via het sociaal netwerk. Maar dat kreeg ik dus niet. En uh, ik heb toen echt op het punt gestaan om mezelf uh, ook uit het leven te verstappen. Ja. En uh, toen heb ik uh, drie dagen de door het huis gezwalkt. Alleen op alcohol. En uh, zonder slapen. Ik heb toen uh, 113 gebeld. En dat kan ik iedereen aanraden om dat te doen.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 dan ben ik het nummer kwijt? Uh, Colabro, ja natuurlijk. Komt ie. And I'm so dizzy. Don't know what hit me. But I'll be alright.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 I give you, all, all of me. and you give me all, all of you. Oh. En dit was Collabro met Hun versie van John Legend All of Me. Ja. Ja, prachtig, prachtig mooi nummer zo. Ja, ah, ja. wel met lichte, een met ondersteunende muziek. Een indrukwekkend ook na, na dit verhaal. Zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Dank je wel nogmaals, uh, Jacques. Ja. Ja. ja, dan zijn we alweer aan het uh, einde gekomen van het, uh, van het eerste uur. Um, wat, uh, wat is de blik voor het tweede uur? Nou, we gaan het uh, met elkaar over hebben... wat er in Italië allemaal gaande is... Ja. voor de LHBTI-community daar... En, eh. Uh, nou, Jelmer komt natuurlijk, Jelme's journaal. Precies. En we hebben nog Zo. een interview met. Uh, uh met Tien? van uh, Tien Alkers van, van, van ja? uh, Oud-Heroorte. oud ja. bij CFC Zellenbeland. Ja. Ja. Ja. ja. dan gaan we daar uh, eens even <repentance> over hebben hoe daar, zeg uh, maar, de stand van zaken is. Nog een tweede uur vol hoop en kansen, vol dromen. Dat is alvast even een spoiler voor me. Oh, ja, kijk, oh, we blikken alvast eventjes uh, yeah. vooruit. Klein, op een klein tipje van de sluier. Hier, ja, ja, ja, ja. Ja. Dus blijf er al hangen en uh, we gaan er uh, even uit voor uh, nieuws en reclame. Tot zo. Zometeen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer.